12 uur. Dit is Jeroen Jepkema met het Nationaal. Protesterende boeren blokkeren al uren het distributiecentrum van de Apporthein in Zwolle. Daardoor kunnen volgens de supermarkt zo'n 230 winkels niet worden bevoorraad. Er zouden tientallen trekkers staan, waardoor vrachtwagens het terrein niet op kunnen. Nederland mag de korting van ongeveer een miljard euro op de Europese begroting houden. Dat heeft voorzitter Michel van de Europese Raad gezegd. Er staat wel tegenover dat Michel Europese belastingen wil heffen. Nederland betaalt nu jaarlijks ruim 8 miljard euro aan de EU. Zonder die korting zou dat bedrag voorstijgen. In eerdere voorstellen die door premier Rutte werden afgewezen... stond steeds dat Nederland die korting zou kwijtraken. De Europese leiders praten eind volgende week op een top in Brussel over de begroting. Eindhoven is een wervingscampagne gestart om technisch talenten uit de VS naar Nederland te halen. Het gaat om een reclamecampagne op Google en sociale media die zich richt op gebieden rond universiteitssteden als San Francisco, Boston en New York. Vooral kleinere techbedrijven in de regio Eindhoven hebben moeite om talent te vinden. Het reisadvies voor het Verenigd Koninkrijk is versoepeld. De kleurcode voor het land was oranje, waardoor werd aangeraden er alleen heen te gaan als dat noodzakelijk was. Nu is de kleur geel, wat inhoudt dat alle reizen weer mogelijk zijn, maar dat er wel veiligheidsrisico's zijn. Er is ingebroken in een vakantiehuis van de koninklijke familie. In het huis van de Oranjes in Toscane zijn in de nacht van zaterdag op zondag inbrekers over het hek geklommen en ze hebben een deur geforceerd. Na de inbraak reden ze weg in een auto van de Oranjes die later werd teruggevonden. Ze hebben niets van waarde meegenomen, meldt een Italiaanse krant. Er waren geen leden van de koninklijke familie aanwezig, zegt de Rijksvoordigingsdienst, die verder geen mededelingen wil doen. Het weer op veel plaatsen regen of motregen, maar vanmiddag breekt vanuit het westen de zon vaker door en het wordt 16 tot 19 graden. Morgen nog een enkele bui, maar ook wat zon en een graad of 19. Dit was het nos verhaal ZFM, Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A7 richting de afsluitdijk tussen Brezandijk en Den Oever... 3 kilometer file geeft 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lege, le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 is de zomer van ZFM met, met nu. ZFM oud zandvoer. De gezicht zit in mijn ogen, we gaan naar Zandvoort. Aan de zee, we nemen broodjes, ik hoop niet Mijn vader, mijn moeder, mijn zuster, Ja, en u hoorde natuurlijk, lieve luisteraars, Tante Leen. We gaan naar Zandvoort aan de zee. En dat betekent dat u weer luistert naar het programma ZFM, Oud Zandvoort. Mijn naam is Pieter Jouwstra. Tegenover me zit Ger Sensen. En aan de andere kant van de...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 Nou, weet ik niet. Uh, je kunt niet van ieder huis wat aan badgasten verhuurd zeggen dat het een pension is. Bed en briekvest. Roems. Ja, daar hadden ze nog nooit van gehoord toen. Nee, <laughs> nee dus het is dus, dus gewoon kamerverhuur. En, uh, dat deed heel zandvoort natuurlijk uh, voor de oorlog, zeker. Ja. Na de oorlog thuis ook nog. Ja, maar goed, toen zijn ze dus naar de Zwalustrad gegaan En uh, dat heeft uh, tot uh, ongeveer, dacht ik, 74, 75 geduurd.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 Uh, ja, die hebben ik natuurlijk gezegd. Ik, ik las in een oud-artikel, alcohol was verboden in het oude man- en vrouwengasthuis. Ja, dat dan moesten, moesten ze ja. naar buiten toe. Ja, nee, daar weet jij er meer van. En verder was het veel pruimen op de grond, een krispeldwoordje ja. en dergelijke.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 Maar dat was een mannenverslinster. Oh, wist je dat? Op oude mannen? Ja, dat, die leeftijd staat er niet bij. Ik denk nou. dat ze wel een beetje potent moeten geweest zijn, ja. anders heb je er niks aan. Dus, maar ze heeft van zes à zeven mannen gehad. Zo? Ja. Ja, dat zullen dan misschien. de kon meteen als ze oud waren in het, het, het, het, het, het huis stoppen. Maar uh, ja. de regent Jan Groen, Dirk Vader van de, de, de, de, ja. de Bloemen, uh, de, de, de groenteman Bakkenhoven. En vader Rinkel. Ja, maar dan zie je toch alweer eigenlijk niet zoveel aan. En voor de oorlog was dat. Ja, voor de oorlog. Ja. Ja. Maar als je over een pand spreekt van 1536, uh, dat zei ik, 15 uh, zoveel. Nee, nee. nee, het is, dit is gebouwd in, uh, in 1897. Ja, je praat over ja. het andere gebouw. Ja. ja, ja, nee, klopt. Ik sprak nog even over het Splein. Oké. Okay. Ja, nee. Uh, ja, nou ja, die, die, die ja. mensen die daarin zaten. De bevolking was natuurlijk... Uh,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 even aan de luisteraars. Ja, dat was André van Duin... als de zon schijnt. Ja, dat dacht ik al... als de zon schijnt. Nou, de zon schijnt buiten. Het is mooi weer. Lieve luisteraars... u bent rechtstreeks live verbonden... met de studio. Uh, mijn naam is Pieter Jouster en ik zit hier te praten met Ger over met name het Sanfus Museum en de historie daarvan... en waarschijnlijk ook de toekomst. Heeft u vragen, opmerkingen... u kunt ons bellen, komt u rechtstreeks in uitzending. En dat is 57... 30 393...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 zijn er in andere plaatsen ook stimuleringselementen om prijzen uit te lopen voor enzovoort? Een beetje competitie te krijgen. Nou, dat ontbreekt hier totaal, eigenlijk, is antwoord. Maar Gerard, dat gebouw staat leeg. En dan praat dat ik over leeg. 73 ja. En uh, Oudheidkamer, uh, Cultureel Centrum. Ja. Wat gebeurde er toen? Ja, geen idee. Het is. Uh, We die... kregen Oudheidkamers.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 en er werd fel gedebuteerd over het kostenpostje... wat dan boven Zandvoet ging hangen... om dat in bedrijf te houden, in de toekomst ook. Nou ja, toch met nog overredingskracht heeft Kors van der Mij eh, kans gezien... om een meerderheid in de raad te krijgen en het door te halen. En het, eh, nou aanvankelijk leek dat natuurlijk ook wel te lukken... met Emmy Vrijbergen, de koning, die dus naar de scepters zwaaide... en die natuurlijk ook zelf een inbreng had in het Zandvoortse gebeuren. Ze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 Dat ging de, go de goede kant uit. En uh, toen zijn er ook natuurlijk uh, kamers ingericht... er zijn prenten opgehangen. Maar uh, nou, de toonkamers voor de, van, ja. Uh, ja. met bedstee en poppen ja, en ja, dergelijke. nagebouwd. En, en niet te vergeten ook de Bomschuitenclub... heeft ook de modellen die zij maakten van vroeger... van de boulevard en andere uh, belangrijke gebouwen... zijn daar neergezet.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 En, en ik, ik vind het ook jammer, want in die periode waren er veel zandvoertes die toch wel betrokken waren bij de oudheid... en die privé-spullen ja. uh, leverden in ja. bruikleen... Ja. en die aan het museum gaven. Ja. En die werden dan dankbaar opgehangen en dergelijke. Ja. Ja. Nou, er moeten nog kasten en kisten vol zijn met materialen... die door zandvoertes ja. ja. ja. beschikbaar zijn gesteld. Ja. Ja. En wat gebeurt daarmee in de toekomst? Ja, toen het... Uh, toen het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 Zom nu even een stukje geschiedenis op, en ik hoop dat je nog heel lang leeft. Uh, daar ga ik wel van uit. Ja, maar op, de de op de een gegeven dag. moment is die geschiedenis Op de, de is. Nou iedere, iedere, nou iedere dag. En nou weet ik dat genootschap en jij erg hebben vastgelegd. Iedere dag. Iedere Dat is ook een Het is zo jammer dat het niet toegankelijk is in een Zomervis-museum. Dat ik daar met een toerist naartoe kan gaan en zeggen van, jongens, trek er maar een paar uur vooruit. En we gaan de geschiedenis eventjes doorwerken. Maar ook voor de zonvoeters zelf. Ja. Want wie weet dat over die kerkstraat En wie weet het over het Gassersplein? De hele geschiedenis die er ligt. Het ja. Gassersplein lag natuurlijk in feite buiten dorpen. Ja, oké, okay, maar we praten daar over de, de, de, de, de smederij van, van Verstegen. En, ja, maar daar zitten we, en, weer, we gaan nu uh, als hoppelpaarden door, door okay. de historie. <laughs> het gaat mij erom dat er een museum is waarvan ik denk van... Waarom kan dat niet bestaan door vrijwilligers geleid en echt ja. over de zijn geschiedenis? En de moderne kunst hoort er eigenlijk niet in. O, dat gewoon natuurlijk niet. de Zandvoortse geschiedenis. En dan goed geleid ja. met goede informatie. Je zult dus met, met, met de deskundigen. die de, Er is nog wel deskundigheid in Zandvoort. Men, ha, men houdt dat meestal voor zichzelf. Maar er is nog wel iets te mobiliseren, denk ik.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 Maar weggooit, want het is aantrekkelijk om uh, is het ook iets te weten van een plaats dat waar het je 2-3-4 is, maar waarvan je geen historie weet. Iedere dag, ja, iedere dag. We gaan even naar de muziek. Iedere dag? Ja, iedere dag. geen langer.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 Eh, die wordt, de Thomas ja? wordt die aangenomen, ik, neem ik, ik aan, reken, Thomas. Hoe hoor je me nu wel? Helemaal niks. Ja, ik hoor een stem op de achtergrond, zegt u het maar. Ja, hier, Jaap Brugman, goedemiddag. Jaap Brugman, goedemiddag. Ik luister vol bewondering, vol interesse naar Gersense en uiteraard naar jou toe. Ja. Peter. En volledig gelijk. We hebben Tricia. Jaap, ik geef even de, de koptelefoon aan Gersense. kan hij meteen beantwoorden?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 Jaap, ik ben het helemaal met je eens. Uh, het is niet goed aangestuurd vanuit het raadhuis. Men uh, gooit daar de handdoeken eigenlijk in de ring. Ja, klopt. Terwijl, terwijl eigenlijk... Jaap, terwijl eigenlijk wij van mening zijn dat er nog wel een voedingsbodem in Zandvoort dat zou zijn, aan zo alle kanten, hoi, hoi. omdat het niet alleen het vasthouden is van het verleden, maar het is ook een product voor het toerisme. Ja, uh, tuurlijk. ja? tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk. We hebben heb steeds afgezet tegen het feit dat er een gewoon uh, een doen? galerie zou komen. En geen Zandvoort museum, want het is het uh, daar ook niet meer. Niet, nee. nee, het klopt. Maar Jaap, wat kunnen we doen nu in de toekomst? De tijd is kort, hè? Het is allemaal met een aantal belangstellenden met mensen die daar inderdaad interesse in hebben om te tafel moeten gaan zitten. Om te kijken of we dus toch nog iets van de stront kunnen krijgen. En dat moet met steun van de gemeente natuurlijk, dat kan niet anders. Er zijn natuurlijk de hangt vinden plaatje aan. We, we gaan er verder over praten, Jaap. Ja. Bedankt voor je telefoontje. Graag gedaan. Zelfs succes met de uitzending. Ja, dank je. Peter. Ja. ja Ger, zo zie je hoe het leeft in het dorp. hè? Ja, het leeft ja.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 En die van de leden op de Zuidboulevard is Boulevard Paulus Lood, 21 uit mijn hoofd gezegd. Daar kunnen ze natuurlijk uh, hun, hun, hun deelneming eventueel aan hun toekomstige bijeenkomst uh, kenbaar maken. Van ik wil vrijwilliger worden of ik, ik heb of, geen of, tijd, ik wil een of, donatie ik wil, doen. Ik wil, maar, ik wil steun verlenen aan, aan, aan een toekomstige herstart van het museum of zo. Want dit dat, moet dat, snel dat, gebeuren. Het moet snel gebeuren, ja. Want 19 maart, dan, ja. Ja. dan weten we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 Dat we een, een, aan de slag gaan en dat we een, weer een echt Zandvoortsmuseum terug hebben. Dat uniek is voor niet alleen de Zandvoorters, maar ook voor de mensen van buiten. En dat ze allemaal langskomen en zeggen... He he, Zandvoort is niet verpauperd en is platgewalst, maar er is nog een stukje historie te vinden. Wat Gerlaat te wel zijn, zonder historie is er geen toekomst. Dat klopt. Dat klopt. Ik wil je bedanken voor je aanwezigheid hier. Um,